In Petten wordt binnenkort geëxperimenteerd met een nieuw soort kerncentrale... de gesmolten zoutcentrale. Die is volgens Lucrenière Instituut NRG veiliger dan normale kerncentrales. En ook produceert die minder kernafval. Het afval dat toch nog overblijft is veel minder lang radioactief. Een paar honderd jaar in plaats van honderdduizenden jaren. Volgens het instituut is er wereldwijd interesse voor het experiment. Milieuorganisaties zijn kritisch omdat het nog tientallen jaren kan duren... voor het systeem grootschalig kan worden ingezet. Wikileaks-oprichter Julian Assange moet worden vrijgelaten en heeft recht op een schadevergoeding. Het oordeelt een speciale VN-commissie. Gisteren werd al bekend dat de onderzoekers vinden dat Assange onterecht vastzit in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij vluchtte daar ruim drie jaar geleden naartoe om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Dat land wilde de klokkenluider ondervragen over beschuldigingen van aanranding en verkrachting. Maar Assange is bang dat Zweden hem uiteindelijk zal uitleveren aan de VS. Het grootste staalbedrijf ter wereld, ArcelorMittal, heeft vorig jaar een verlies geleden van 8 miljard dollar. Dat is meer dan werd verwacht. ArcelorMittal heeft last van de lage prijzen voor staal en ijzerets. Via China komt nu veel staal op de markt omdat daar de productie hoog is, maar de vraag niet. Om het verlies te beperken, verkoopt ArcelorMittal zijn belang in een Spaans bedrijf en gaat aandelen uitgeven die 3 miljard dollar moeten opleveren. Veel Nederlanders die gaan skiën hebben geen idee van verkeersregels in de wintersportlanden, blijkt uit onderzoek van de BOVAG. Iedereen heeft winterbanden, maar 80% weet niet dat in Oostenrijk en Tsjechië het profiel van die banden 4 mm diep moet zijn. In Oostenrijk moeten automobilisten altijd passende sneeuwkettingen bij de hand hebben. Wie in gebreken blijft kan boetes krijgen van honderden tot misschien wel duizenden euro's, waarschuwt de BOVAG. Het weer een vrij bewolkte dag vandaag, met vanochtend nu en dan nog wat lichte regen. Het is zacht met temperaturen tussen de 9 en 11 graden. Morgen verloopt ook vrij grijs, maar wel grotendeels droog. Ook dan is het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de N201 vanuit Vinkerveen naar Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 bij Vinkerveen staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima, nee, ik denk er bij de volgende. Oké. Okay.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 Nog maar even We praten met uh, Henny Rukert En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag in dit tweede uur alweer weer terug. Martijn Prinsen... Hij is de man van uh, voetbalinhaarlem.nl en daar hebben we het de eerste uur al uitgebreid over gehad. Maar we waren in het eerste uur ook in gesprek met Joop van Nes van de Zandvoortse krant En die gaan we nog even doorbellen, want het ging over het verhaal van de twee vluchtelingenbroers die gedwongen weg moeten uit Zandvoort. Ben je er nog, Joop? Jazeker, en ik, ik, ik ben er weer. <laughs> ja, wat een verhaal eigenlijk, hè? Ik bedoel... Ja, ja. De, een, ja, jij een, meldde een, van, van de week dat, uh, dat Ala uh, op de 100 meter 55 seconden had gezwommen. Dan weet ik niet of dat een lange baan is of een korte baan. Maar zou het een, een korte baan zijn. dan had hij de 25ste tijd van de wereld gezwommen. Ja, dat en de snelste de tijd in Nederland, zijn. hè? En in Nederland. dan zou hij na Pieter van der Hogeband. de, Hoge de ja. snelste tijd ooit hebben gedraaid. Ja, dat, is echt dat, dat is waanzinnig gewoon. En, en in ieder land dus... in de wereld, Joop. zouden mensen als deze, zoals Mo en Ala. Zouden onmiddellijk een status krijgen, want ieder land wil gebruik maken van topsporters. Ja, Wat ja, doen natuurlijk. ze in Nederland? Daar sturen ze Mo iedere donderdag terwijl hij aan het trainen is. Zochtens om vijf ja. uur opstaat, zes uur naar Zand, naar Haarlem ja, fietsen. Ja, ja. Tweeënhalf uur in het zwembad en dan terug tegen die storm in. En, en, ja. en die Alla, die dus de, de, bij Jos Kras en, en, en waar hij verder aan het trainen is, iedereen heeft geholpen, de Rotary heeft geholpen, die familie Averjongen, geweldige mensen, dat, die Sam Aver, ja. dat is toch fantastisch. Ja, die, die hebben zich helemaal, hun, he, uh, hun huis en hun gezin helemaal opengesteld voor die twee jongens. Drie kinderen, drie katten en een hond en dan nog twee kinderen of twee jongens erbij in huis, het is ja... ja het en, en in Nederland sturen we dan die jongen... iedere donderdag naar Loon op Zand... met de trein, met die paar centen die hij krijgt... die gingen op aan die ja, treinkosten... Ja. om te laten zien dat hij er nog was. Terwijl de familie Aver... die kan zo een foto sturen van de telefoon... met de tijd erop, van hij is hier hoor... Ja, ja en weet je, het is, twee wethouders hebben zich ervoor ingezet: ja. uh, Gerard Kuipers en uh, Gertjan Bluis. Uh -huh. En dat heeft ook niet geholpen. En dat, dat geeft dus uh, wat caché aan mijn, mijn mening: dat het een hele log-organisatie is, die uh, alleen de regels heel strikt hanteert. en er niet buiten kan uh, organiseren, reageren en doen. En dat is een ellende. En dat, wat jij zegt ook: elk ander land zou graag gebruik maken van de, de skills van de jongens. Uh, Nederland niet. Nederland gaat het puur voor de regels. gaat om de regels. En ja, um, ik ben het er niet mee eens. En jij blijkbaar ook niet, Henny. Nee, ik vind het belachelijk. Ja. Even nog een ja. paar tijden. Alla 50 meter vrije slag 26,07. 50 meter uh, vlinderslag 27,33. Dat zijn tijden, jongen. Dat, dat, ja. dat, dat, dat hebben ja. ze in Nederland een jaar niet gezien. Dat is, dat is uh, top van Europa in ieder geval. Het is niet de top van de wereld. Want dan moet je meer naar Australië ja, en precies, Amerika. Ja. Doe maar. En uh, China trouwens ook tegenwoordig. Maar het is wel uh, gigantisch. Maar Jos Kas had het wel gelijk door, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, dat is, dat is een connoisseur. Die jongen die zelfs die zijn hele leven in dienst van het zwemmen en van het schaatsen. Die ziet wat je kan. Die ziet waar je verbeterd kan worden en moet worden. En die kan het ook aangeven hoe je dat moet doen. En dat is uh, een geweldig iets. Dat, dat je dus uh, iemand hebt die jou uh, kan steunen daarin. En dat hij gewoon helemaal om niets doet. En daar is hij helemaal goed mee bezig. En ik hoop de, echt van een ganse harte... dat die jongens heel snel een, een, een status krijgen in Nederland. Je kan nooit zien hoe lang dat gaat duren. Maar als het zo, zo, uh, zo uh, tijd is... dan zouden ze weer hier naar Zandvoort kunnen gaan. En dan kunnen ze weer goed opgevangen worden... door personen als onder andere Jos Gras. Ja. Ze willen dolgraag terug hier, hè? want ze hebben het hier ja. geweldig naar hun zin... Ja, ze hebben, trouwens, die, gemaakt hier. ja. Ze, ze hebben hier in een gezin gewoond, kom op. Ja, en ook Mo heeft al een, een, een triathlon club En het, iedereen die, die schrijft op Facebook van jongens, kom gauw terug en geweldig. Ja. Maar om ja. je even iets te noemen, die Mo die heeft dus vorig jaar op de Aziatische Cup de zilveren medaille veroverd. Ja, ja. Nou, dan ben je er één ja. hoor. Ja, ik denk het wel. We zijn niet, uh, in, met name dan in de azië zitten niet de eerste, de beste uh, triatleten, überhaupt atleten moet ik zeggen. Uh, hoe dat komt, daar, daar kunnen we over uh, debatteren. Maar, debatteren, maar uh, ze zitten er wel. en Ze moeten het wel doen en ze doen het ook. Ja, de sprint op zijn afstand, hè, 56 minuten en 25 seconden voor Mo. En op de Olympische afstand deed hij totaal 2,06. Nou, dat zijn ja, echt... dat is gigantisch. Ja, ja. Ik heb die tijden hier niet. Ik heb met name tijden voor, voor Allah opgezocht. Met de ontwikkelingen van de diverse records in Nederland, en Europa en in de wereld. Ik heb dus niet opgezocht wat de tijden, sorry, de tijden van de triatleten zijn. Maar ik, ik geloof op je woord, absoluut. Zeker. En die Mo is ook heel erg. Ja, het is, weet je wat hij het mooiste woord vindt in het Nederlands? Nou? Schilderij. <laughs> en dat krijgt hij eruit hoor. Hey, ik heb Martijn Prins hier uh, van voetbalinhaarlem.nl. Uh, die denkt dat ja. volgende week gelijk gespeeld wordt bij VVC. Wat denk jij? Um, ik denk dat het heel zwaar gaat worden. Maar als ik uh, de wedstrijd van vorige week zaterdag uh, zie... Dan, uh, dan heb ik daar met name in die tweede helft een ontzettend sterk zand voor gezien. Ja. Dat de bal goed in de ploeg hield. Heel erg goed rekening hield met behoorlijke wind. Die hadden ze nu in de rug in de tweede helft. Mm -hmm ik denk dat je persoonlijk beter tegen de wind in kunt voetballen als oh, je het allemaal laag houdt. Maar ik, ik, daar, jij bent het dus ook met mij eens waarschijnlijk. Ja. Maar ze, ze waren, waren, waren zo gefocust. Op. Want ze maar, stonden maar 1-0 voor hem met de rust. En dat was eigenlijk een beetje min of meer een mazzeldoelpunt. Dat een boy visser die bal mee kon nemen. Hij kreeg hem eigenlijk net een beetje achter zich. Maar hij kon hem meenemen. Hij was in een sprint en hij kon daardoor de keeper verslaan. Maar in die tweede helft, met name de eerste 20 minuten, vielen er zomaar vier doelpunten. En dat geeft aan, in mijn ogen, dat A, Laura ten Heuvel, de trainer van Zandvoort. En Donnerspietje heeft gehouden in de... In de Twee kamer, dat kan niet anders. En, want het was echt een totale omslag. En twee, dat Sanford gretig is. Sanford wil. En zaterdag is een hele belangrijke wedstrijd. Je zegt zelf, VVC staat er nummer drie. Staat even achter op Zandvoort. En daar moet je voor oppassen. Zandvoort staat ook gelijk met VVC in de tweede periode. Uh, die, die nu nog loopt. Er is nog twee wedstrijden. Dus komende zaterdag en de zaterdag daarna. En het is gewoon voor voort. Ik praat dus met de zand van zwart. Is het belangrijk om in ieder geval die periodetitel te pakken? Als je dan niet kampioen mag worden, dat buitenvelde het misschien wordt, dan kan je toch in die nacompetitie. Proberen hoog ogen te gooien. Wat vorig jaar eigenlijk mislukt is. Door Buitenvelder. Buitenvelder heeft ervoor gezorgd. dat Zandvoort. niet door kon gaan. naar de laatste wedstrijd. voor die nacompetitie. Ja, maar reden te, reden te meer om ze dit jaar te pakken. en dat kan toch? Ja, de, tuurlijk kan dat. uiteraard. Martijn, dus, dat uh, kan uh, toch? Even aan onze gast vragen. Martijn, ik, maar... uh, ik, uh, ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk dat. Uh, Buitenvelder meer angst heeft voor Zandvoort. De Zandvoort ja. van Buitenveld. Hoor je het, Jo? Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. dat denk ik ook. Dus dat heeft ook hier in Zandvoort zijn eerste nederlaag geleden. En dat was nog een pittige ook, als ik het goed herinner, was het 5-1 voor Zandvoort. Ja, en het is nogal wat. Ja. Het, het zou kunnen, maar dat geloof ik niet dat de trainer een beetje de Zandvoort onderschat heeft, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar Zandvoort won wel met 5-1. En dat is voor mij een strepende balk. Ja. Zandvoort heeft in het begin wat, wat foutjes gemaakt, wat dingen laten liggen. En dat breken ze nu op eigenlijk. Foutjes die niet ...nodig waren. Nee, maar met, met, met voetballers als de Haan en Mol... ...staan er trouwens scouts langs de lijn... ...zaterdags? Ja, weet je wat het met, met Molly is? Mol die, stond eigenlijk een beetje op de wip... ...die presseerde niet zo denderend volgens mij... ...en ik denk dat hij de hele... Uh, ...winterstop keihard doorgetraind heeft... ...want hij is als een blad aan de boom... omgebruikt. echt waar... Hij, uh, hij, hij springt, wat hij eigenlijk nooit deed. Hij springt en uh, kan gevaarlijke kopballen geven. En hij is snel. Wat hij altijd had, en dat is misschien nog zelfs beter dan ik ook nu. Dat is stijl aan Pieter Keur. Ballen aan de voet houden, draaien, draaien, draaien. Kontje draaien, draaien, draaien. En uithalen. Dat, dat komt steeds meer uit bij, bij Maurice Mol. En uh, ik denk dat hij daar toch behoorlijk aan, ge, aan gewerkt heeft tijdens de, de winterstop. En Daan? Eh. Uh, Jesse, dat, dat is een natuurtalentje, denk ik. Die moet je ook goed ja, begeleiden. En die, um, die, die, als je die goed uh, in de tang hebt, als je hem bij zijn ballen pakt, zeg maar... Dan doet hij... ja. Ja, wat zeg je nou weer? Je weet wat ik bedoel. Oh. Nee. Nee, weet het niet? Dan moet je maar eens, ben iemand anders in zijn ballen kijken. Moet je eens kijken hoe hard hij springt. ik springt. <laughs> ik denk dat het voor, voor Jesse ook heel fijn is dat hij een jongen als uh, uh, Milan Berk-Belenkamp uh, naast me heeft staan. Jongen met jongen met zoveel ervaring. Ja, maar die heeft hij niet na zich staan. Hè? Want Milan is uh, pure verdediger. speelt in de centrale verdediging. Maar hij kan wel een, een, een bal goed pasen. Mm -hmm. Hij kan hem aanspelen. Dat zag je ook weer het eerste doelpunt van hem. Vanaf afgelopen zaterdag. Hij kreeg een hele lange bal van achteruit. Perfect op maat. Hij maakt een schitterende schuimbeweging. Gaat het in één keer naar binnen en haalt... Uh, met, staat met links naar binnen haalt met rechts uit. Nou, zo, zo hard dat de keeper kan het alleen maar gehoord hebben. Kon die bal niet eens gezien hebben. Uh, Jesse is in ontwikkeling. Als je Jesse goed kan begeleiden... Wat ik hoop dat het kan gebeuren in Zandvoort, maar daar moeten we natuurlijk afwachten. Daar heeft daar ontzettend veel aan, denk ik. Oké, okay, laatste vraag Joop. Ja of nee, antwoorden alsjeblieft. Zandvoort kampioen? Nee. Zandvoort gepromoveerd? Ja. <laughs> Martijn, Zandvoort kampioen? Ja. Zandvoort is ook gepromoveerd. Ja. Heren, dank je wel zover. We gaan verder met muziek. Dank je. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.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 Deze, nog een keer, een en mij. En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de, als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd, mocht ik heen gaan. Ergens, treur dan niet om mij, maar boos door het leven.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 ...maar voornamelijk praten over voetbal. Want de gast vandaag in de Wadertoren Sport is Martijn Prinsen van voetbalinhighland.nl. Is dat het enige dat je volgt Martijn of volg je ook Engels voetbal? Ja, ik ben eigenlijk gewoon een all-round voetbalfreak. Ja. Uh, ja, dus ook de Premier League uh, en tegenwoordig ook de championship met al de Nederlanders. Uh, ja, dat volg ik wel. Ja. Nou, ken je, uh, kennen wij in Engeland iemand die heel erg op de hoogte is van wat er gebeurt. Brian Toik, hij is Iers. Uh, heb je een vraag aan hem? In the Engels, eh? Um, do I have a question? Um, maybe in a minute. <laughs> <laughs> okay. Brian, good morning. Good morning, Henny. Good morning, Sanford. Oh. Um, Who is the king uh, in England now? There's only one king at the moment. That's Louis. Two great results, uh, since I spoke to you last, in the cup against Derby, and more importantly, against Stoke City over the we in week in midweek. Uh-huh. The they keep their position in fifth place, and the crowd are behind them again. Yeah, and he is still in the Cup. He's still in the Cup. They beat Derby 2-0 uh, last Friday night. Uh -huh. And the next round, they were lucky to get uh, an uh, inferior, I think their second division team. So he should go farther. This, he had a very important week. This, so this will, this will uh, probably keep him in the club. Brian Towig hebben we aan de telefoon over het voetbal in de Premier League en hij zegt er is maar één koning op dit moment. Dat is Louis van Gaal, want hij heeft twee prachtige resultaten gehaald in de tegen derby in de cup 2-0 gewonnen en hij heeft ook van Stoke gewonnen, hij heeft alle kansen. But speciaal with the cup, he has a chance for European soccer, hè? He has European soccer. Maar in in, in Engeland Henny, it's de the, the first six places have a position in the European cup. The first four places would be for the, the Champions League. And the second places, uh, sorry, the fifth and the sixth for the, the second European mm -hmm. League. Now, the, um, the, the the reasoning is if um, one of the top teams then win the, the, the cup, you, they go back another position. So once he comes in in the top six places, he's guaranteed a European Yeah, but he has to be in the, in the first, four, first Correct. four. Correct, that's where you have to be, that's where you have to be. What yes. about no. Ronald Kuman? Mr. Koeman will is on seventh place at the moment, um, Southampton are beginning to get results together. Yeah, it, it, he, he could, he could do it. it It seems It seems the position with Southampton, they, they have a run of maybe four or five games, and then they lose games, and then they run again. There's no continuity, you know. Uh, that will and come. Th that will come. Well, hopefully it will come. He's a very good manager. It's a very good club, a very small club, but very well run, an extremely good academy. Het gaat um. over uh, Ronald Koeman met een heel kleine club, maar een hele goede club. Maar Martijn wilde yeah. iets over zeggen. Um, Koeman heeft uh, some uh, some doubts uh, signing a new contract. Oh, Ja, oh, yeah. ik oh, yeah, uh, I heard uh, last week. gehoord. Um, yeah. yeah. What do you think? I think it een be a shame for him to go. And then the next question: Where is he going? Well, I have the answer for you. Please. Guus. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Will be the the, the the director of Chelsea. And the new yeah. trainer will be Ronald Kuman with his brother. Oh, that's very interesting. <laughs> so, write it down. I will. Okay. I, I will. And and will that leave a space then for uh, Mr. De Boer from Ajax to move into Southampton? Yes, sir. <laughs> It's a Dutch takeover. <laughs> yeah, we, we take over the whole Premier League. <laughs> Because the, the number of players we have already is, is enormous, hè? There's about uh, 15 players uh, here. Ja, 15 Nederlandse spelers in de Premier League in, uh, in Engeland. En uh, u hoort het misschien, maar de verwachting is dat Guus Hilling technisch directeur wordt bij Chelsea. En dat uh, Ronald en zijn broer uh, gaan trainen daar. En dat zou dan de, de weg openmaken voor Frank de Poer om bij Southampton uh, <laughs> te beginnen in de Premier League. I have one last question, Brian. Please, Sunday we play we we play Gus the big game <laughs> against Louis. Indeed. No, Gus has not lost the game since he arrived. Midweek they played Watford. They drew nil all. Uh, yeah. They should have won that game. Yeah, that was, was a that very important good. game for them. Ja, yeah. dat yeah. was niet goed. Zondag not speelt uh, uh, Chelsea tegen Manchester United. Louis tegen uh, Gus. Uh, uh, Guus heeft nog niet verloren sinds dat hij aangetreden is bij Chelsea, maar speelde woensdag 0-0 uh, gelijk tegen Watford en dat was niet een beste wedstrijd. Uh, what do you think? Who is going to win, Brian? I, I, I think Chelsea will take it. Um, I, I, I think Gus will win this. Um, they're strong enough. They're just beginning to come, you know. Chelsea. Ze hadden een heel bad start van the seizoen. Ze hadden problemen met hun manager, et cetera, et cetera. Maar uh -huh. team, de kwaliteit van team, is, is, is top class. He, Volgens Brian is, gaat is, is zondag even. Chelsea gaat winnen. De ploeg van Guus. Ze zijn slecht begonnen, maar ze worden steeds beter. Wat denkt Martijn? Um, het is volgens mij Chelsea United, toch? Ja. Mm -hmm. yeah. mm, ja, dat And denk ik ook, Guus. Nou, en dan ben ik weer de enige die anders denkt. <laughs> want ik ben er gewoon van overtuigd. Ik weet het ja. zeker. That Louis wins. <laughs> Thank you But very much, Brian, Till next one, week. One, one last thing, Henny, yeah? one last thing. A big game at the top of the league, uh, Manchester City versus Leicester. Yeah, that's this nice. Game could, this game could be the, the, the change of the, the, the competition. Oh, uh, I Le think Le you're right there. Yeah, Leicester have two games coming, out to Manchester City and out to Arsenal. Yeah. They have to get results. If they get results, they could win it. Oké, okay, Henny. Thanks very much. Till next I'll week. I'll see you. Till Heel, next week. Bye bye. Heel interessant is dat inderdaad zondag Manchester City speelt tegen Leicester. Leicester staat bovenaan. En de week erop is het Arsenal tegen Leicester City. Dus als die twee wedstrijden verloren gaan voor Leicester... zijn de, de verhoudingen weer normaal. En gaat Guus en, uh, en ook Louis gaan gewoon omhoog. Dat is duidelijk. Maar haalt Leicester punten... Ja, het Dan is, is ongeveer... daar de grote verrassing, hè? Maar, maar... Ja, het is toch eigenlijk bizar dat een club als Leicester bovenaan staat um, in Engeland en ja, uiteraard, ze hebben, uh, uh, ze worden vooral geprezen om het om uh, scoutingsapparaat, mm -hmm. maar ja goed, er, er loopt geen sterren als een, als een Rooney of een uh, um, nou, noem er maar een aantal. Maar in voetbal kan alles. Je ziet het. Ja, sinds 1975 geen amateurs meer in de halve finale. Mm -hmm. Maar VVSP deed het. Daar gaan we het straks over hebben. Wat heb je voor muziek voor ons, uh, ja, Jonas? Uh, we hebben vandaag Sam Hunt. Uh, take your time. Okie dokie. Hey! Hey! Hey! hey.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 Time, And I don't wanna blow your phone up. Watertorensport Sport, met als gast vandaag Martijn Prinsen. Dat betekent voetbalinhaarlem.nl. Wat staat er het komend weekend op het programma? Een um, inhaalspeelronde. Uh, in ja, wat, wat ik heel belangrijk vind, om met jou even te bepraten... en ik heb Jimmy Crawford nu aan de telefoon... dat is uh, de oudspeler van Noord, die heel veel doet in het jeugdvoetbal. Welke club is volgens jou de beste in de opleiding van jeugd? ehm. Hier in de regio, nou er zijn een aantal verenigingen die het wel gewoon echt, echt goed doen. Ja. Um, en dan heb ik het bijvoorbeeld ook over de, de, de, de clubs um, die op een wat lager niveau spelen. Um, ja. Bijvoorbeeld Onze Gezellen. Ja, die, zijn, die zijn zoveel met de jeugd bezig. Um, nou ja goed, uh, uh, je kent natuurlijk zelf de uh, en, en HFC. Um, ja, er zijn de, ik denk wat dat betreft dat de clubs in Haarlem het wel, wel aardig voor elkaar hebben. Ik heb aan de telefoon oud-Fijenoord-speler Jimmy Crawford. Die heel erg actief is in, uh, in het trainen van jeugd. Jimmy, good morning. Ik hoor... Ik doe... Is die weg? Hé, hey Jim? Nou, dat is uh, tegenwoordig moderne... Uh, Zo gaat, Dan wordt er, word er gewoon uitgegooid. We gaan het nog een keer proberen. Uh, we draaien maar even een plaat dan. Of uh, heb jij nog iets te vertellen, Martijn? Draai een plaat. Oké. Okay. Jim, heeft geen zin, denk ik. Jawel, maar hij moet... Ja, ja, ik sta... Oh, hij is er wel. Ik Jim. ben er wel. Ik ben Hi, Jim. Ik dacht, ja, je moet je rekening betalen. Maar dat heb je dus wel gedaan. Nee, joh, Je moet je gewoon praten. <laughs> Martijn Prinsen is gast vandaag van voetbalinhaarlem.nl. En we praten over voetbal natuurlijk. Voornamelijk over de ja. vierde klasse. Maar we hebben ook de derde klasse zaterdag gehad. We hebben het over HFC gehad. Zondag met ja. een geweldig belangrijke wedstrijd om twee uur tegen WKE. Allemaal naar de Spanjaardslaan, mensen, absoluut. Maar waar we het over ook hebben, is de opleiding van jeugd. En daar ben jij een kampioen in, oud feyenoord Ja, ja, ja, ja. Ik ben sowieso druk mee bezig. Ja, vertel eens, ho hoe doe je het? Hoeveel clubs? Waar? Hoe? Wat? Ja, uh, hoeveel clubs doe ik? Ik doe uh, één. In principe een uh, uh, HFC. Training gewoon. En uh, ja, voor de rest uh, ben ik uh, alleen maar bezig met, uh, met, uh, met de voetbalschool. En uh, ja, op verschillende locaties ook. En uh, ja, dat gaat hartstikke goed. Dus uh, daar ben ik heel druk mee bezig. Wat mij opvalt, dus, uh, Jimmy, bij jou... is dat jij zo sterk bent in het één op één. Jij kunt met een, met een kind van 7, 8, 9, 10 jaar... kun je uren ja. bezig zijn om die, om die beter te leren voetballen. Ja, ja, ja dat, is, dat is ook iets wat ik echt... Uh, ja, echt vanuit ervaring zeg maar, uh, meegenomen heb. In mijn, ja, in mijn eigen verleden werkte voor mij altijd individueel uh, heel sterk. Het is jammer dat ik het nooit zoveel kreeg. En dat is iets wat ik uh, ja, weet je, waar ik wel een beetje spijt van heb, zeg maar dat ik niet extra individueel ben doorgegaan, zeg maar. Weet je, uh, toen, ik, toen ik ook nog heel zo jong was. Want ik denk dat ik zelf ook nog een, een, een nog betere voetballer zou kunnen zijn. En het, ja, het individuele helpt je wel hoor. Het helpt je echt op, uh, op basis van het uh, inzichtelijke, het technische gedeelte, uh, eigenlijk ook mentaal wel. Want uh, ja, je moet, je moet echt gehard worden in dit geval. En, en vaak helpt het ook om, uh, om een kind uh, ja, ten opzichte van een volwassene gewoon een fysieke arbeid te, te verrichten. En het helpt zo'n kind wel. En dat is uh, wel iets wat ik altijd ook in het verleden gemerkt heb. Dus dat is ja wel heel mooi. Vergelijk dat is met jouw eigen opleiding bij Feyenoord. Is er veel veranderd met nu? Um, uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk is, het, uh, uiteindelijk is er heel veel veranderd, zeg maar wel, op technisch gebied. Uh, de, de voetballers van tegenwoordig zijn wel uh, behoorlijk begaafd, zeg maar. Uh, zowel links- als rechtsbenig. Um, ja, het enige wat ze, wat ze zeg, zeg maar, wel missen... Is, de, is nog niet eens de fysieke hardheid, maar ook de mentale hardheid. En dat is iets wat ik wel heel... Uh, ja, schrijnend vind, zeg maar. Ja, en dat, dat komt ik, natuurlijk omdat er niet meer het, op straat gevoetbald wordt, Jim. Omdat, uh, omdat ik het geweld, zeg maar, op voetbalvelden uh, ...in extreme mate, zeg maar... Uh, ...wel, het is, het is minder heftig... ...maar het mentale gedeelte... ...waar, waar uh, ja, het mentale gedeelte... ...ja, daar zie ik enorme zwaktes, joh. Tegenwoordig, ja. te, tegenwoordig kan een kind niks meer hebben, weet je... ...van 16 en 15. Nee, dat ja. komt omdat en, ze de hele dag met die telefoon in hun handen ja. zitten... ...en niet meer op straat ja, voetballen. Nou, maar wat ik zeg, uh, ze worden niet gehard uh, in het feit dat ze, dat ze ja, weet je, een duel uh, kunnen ontwijken of in een duel uh, mee kunnen gaan, weet je, dat ze zelf niet geblesseerd raken. Ja, en nu ontwijken ze bijna elk duel. Ja, en, en, en degene die, uh, die wel er hard in gaat, ja, die wint dat duel. Ja. En met alle gevolgen van die Maar Martijn Prinsen, de gast van vandaag, heeft een vraag voor je. Ja, Jimmy, die, die ja. voetbalschool, doe je dat in, in samenwerking met, uh, met uh, voetbalverenigingen? Ja, ik doe dat, uh, ik doe dat uh, voor een deel uh, in samenwerking met de voetbalvereniging. Mm -hmm. Met voetbalverenigingen, eigenlijk. Uh, en uh, voornamelijk ook uh, voetbalverenigingen in Amsterdam. En uh, verder ben ik uh, zeg maar ook in samenwerking met uh, uh, Voetbalschool New Skills. Waar ik mee samenwerk ook. Uh, doen we dat bij RCA? Okay. En daar hebben we ook natuurlijk een aantal kinderen van verschillende clubs. Onder andere ook van RCA, maar ook van uh, HBC en uh, ja, zelfs van HFC. Dus het zijn allemaal uh, verschillend. Yes. Zondag HFC WKE. Spannend, hè? Ja. ja, mooi pot. Ben benieuwd. Ja, dat denk mooi ik. Ik dat... ben benieuwd. Ja, dat, dat zijn we allemaal. Ja, Wat denk ik jij. Dat uh... is een hele goede proef. Ja, precies. Wat denk je, Jim? Uh, ik hoop. Ik hoop 3-1. Ik uh, verwacht 3-1 en ik, uh, het, kan toch, het kan ook zomaar 2-0 uh, worden of 2-1 voor HFC. Je hebt meestal gelijk, hè? Ja, meestal wel, ja. <laughs> ja. Maar ik vind, dat, ik vind dat HFC gewoon een, uh, HFC heeft gewoon een hele fysieke goede ploeg heeft. En dat is ook wel leuk om te zien. Maar het leuke is, het tegenstander is ook een heel fysiek sterk. Dus ja. uh, met een hele slimme team, ja. weet je? Met een hele slimme team, uh, jongsma, uh, jongs dus uh, als een uh, oud betaald Ja... ja. Je, is een is een het ook, het is nee, niet nee. een oud-voetballer, het is een, een, een, een speler die een betaalde voetbal heeft gespeeld. Ja, dat zeg ik bedoel. Hij is het nog hartstikke goed, goed hoor. Sorry, mijn, mijn excuus. Ja. <laughs> Klopt. Nee, jongs maar, het is dus, een uh, oud-betaald voetballer. Hè. Dus, uh, uh. En een hele goede speler hoor. Dus, uh, maar, ja, ik ben benieuwd, joh. Ik denk dat jouw adviezen ook is voor iedere voetballiefhebber hier in de regio. Zondag twee uur Spanje slaan. Hè? Ja, ja het, ja. het is vaak mooier dan de Eredivisie. Uiteindelijk uh, uiteindelijk uh, uiteindelijk wel ja. Het, het leuke is, met of het leuke. Het, ziet, wel, ja. het, het opvallende is dat HFC met VVSB de meeste moeite heeft. Was dat mooi, hè, deze week. Ja, schitterend. Sinds 1975 geen en amateurs meer in de, is, de halve finale. Ja, en het leuke is, ik heb uh, natuurlijk uh, drie uh, oude spelers waar ik mee gewerkt heb. De oude ja. boys. Uh -huh. Ja, tweede van die stonden gewoon in de basis. En, uh, ja, weet je, en het mooiste is uh, met Maikie natuurlijk, die de winnende goal maakt. Dat is helemaal prachtig. Ja, Maike Barami, dus uh, met, met hem heb ik ook bij alles boys gewerkt. Ja, ja schitterend, joh. Ik kan gewoon genieten, joh. Heb je ook met Vla gewerkt, of niet? Met wie? Met Vla? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat niet. Je weet dat hij 15 jaar geleden als vluchteling naar Nederland kwam, hè? Ja. ja, dat wel, ja. Thijs Zonneveld heeft in het Algemeen Dagblad een prachtige column over dat verhaal. Hij stond ja? daar, een man met een shekje in zijn mond en een jochie zonder bal. Die waren op het veld bij VVSB. Nou ja, ze zijn ja. er gebleven. En hij speelt nou gewoon zo meteen de halve finale. Het is toch fantastisch. Ja. Voetbal is een mooie wereld, Jimmy. Ja, geweldig, man. Oké, okay, ja. man. We zien elkaar ja. gauw. Dankjewel. Hoi. Tot ziens. Dag, jongen. Hoi. It's a place I go to When no one knows me It's not lonely It's a necessary thing It's a place I made uh, Find out what I made uh, The nights I stayed uh, Counting stars and fighting sleep Let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up that small part of me Day to day I'm blind to see And find how far to go Everybody got their reason Everybody got their way We're just catching every leap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 builds up throughout the day and it gets into your body it flows right through your blood you can tell each other secrets and remember our love da da dum da dum dum dum da dum dum da da da da da da dum da dum da da dum dum Everybody got we just releasing up throughout the day it gets into your body and it flows right through your We praten met, met Martijn Prinsen, voornamelijk over voetbal, want Martijn Prinsen is de man achter voetbal in haarlem.nl. we het nog even over die site hebben. Iedereen kan daar gewoon op, hè? Ja. Ja, je hoeft je niet uh, um... Aan te melden, in te loggen. Nee, het is gewoon een, een, een, een, een site. Maar ja, maar als ik nou bijvoorbeeld op Facebook jouw nieuws wil hebben... wat moet ik doen dan? Um, uh, like de pagina. Dat is alles? Ja, dat is alles. En dan komen uh, uh, alle, alle berichten die komen vanzelf uh, op je scherm. Ja, ja. En wie verzorgt de berichten? Haal jij alles op of krijg, heb je je correspondent? Ja, ik, uh, uh, we hebben bij uh, een, een groot aantal uh, verenigingen hebben we inmiddels uh, echt vaste contacten. Uh, mensen die schrijven. Ja goed, ik ben wel een van de twee die de berichten plaatst. Maar de, de, de berichten die worden veelal worden die aangestuurd. Ja. Je zit ook bij 105 op, in, in die sportshow ja, hè, maandagavond. Ja. Ik, ik doe daar een column maandag. Hoewel ik, ik maandag ook weer twee vergaderingen heb, ik kan dus niet helemaal komen. Wat, wat doe jij daar exact? Um, ik heb een rubriekje, een, een rubriekje. dat is ongeveer een half uur. En dan nemen we eigenlijk de belangrijkste, het belangrijkste nieuws nemen we door. Um, ja goed, de, de, de, de presentatoren daar die, uh, die komen natuurlijk ook uit de, uit de Harlemse sportwereld. Um, en, ja, we, we nemen eigenlijk de, de belangrijkste dingen nemen we door. Het is wel een programma van hoog niveau vind ik. Uh, het is, ja absoluut, die, die gasten daar die, die doen het echt goed. Die doen het echt goed. Ja, ja. Wat ga jij maandag vertellen wat je hier nog niet verteld hebt? Um, wat er komend weekend gaat gebeuren. <laughs> ik... Um, um, ja, de, de, de vierklasse D die krijgt altijd een extra stukje aandacht. He, want dat is echt. op dit moment zeg, de, de, de, de, de klassen ja. uh, met enkel Haarlemse, Haarlemse clubs. Of in ieder geval clubs die echt hier uit de regio komen. Um, ja, en verder uh, nemen we de, de, de, de, de belangrijkste randzaken nemen we door. En heb je nog nieuws daar in die randzaken wat je mij niet wilt vertellen? Um, heb ik nog nieuws? Um, nee, waar we het komende maand nog wel heel beetje over gaan hebben is uh, Edo. Uh, met, um, nou goed, ze, ze dachten een nieuwe trainer uh, aangetrokken te ja, hebben. dat gaat niet door. Word en Bos, nee, nee. Die, uh, die gaat naar uh, Roda23, zegt het goed? Ja, Roda, ja, ja. Uh, die, die gaat daar aan de slag. Um, ja, dus Edo die mag uh, opnieuw uh, um, op zoek uh, naar een nieuwe trainer. merkwaardige club. Ja, ook wat dat betreft, ik vind Edo wel weer een mooie club. Ja, zeker. Maar uh, ja, goed, het, het, het, uh, het is bij Edo wel zo, uh, de, de, de bergen zijn hoog en de dalen zijn diep. Ja. En ja, goed, dat vorig jaar speelde je in de topklasse... en dit jaar sta je bijna onderaan in de, in de hoofdklasse. Hoe kan dat nou? Um, ik denk dat, dat het bij Edo uh, uh, meegespeeld heeft... dat heel veel jongens uh, uit de regio Amsterdam um, gekomen zijn. En na de degradatie uit de topklasse... hebben uh, veel van die jongens gezegd van... Um, ja goed, wij willen niet in de hoofdklasse voetballen. Dit jaar hebben ze het wel anders aangepakt. Um, trainer Roy van der Weijen die, die heeft een... een, een een groot aantal jonge jongens erbij gehad... die ook echt uit de regio komen. En ja, goed, dat het niet meteen loopt... dat is misschien wel ergens logisch... maar het zou toch wel zonde zijn... als, als Edo uh, een, nog een stapje omlaag gaat. Het is wel een goede trainer. Ik vind Roy van Meijer zeker een goede trainer. Ja. Ja. Wat ook heel vreemd is... Um, hun A-junioren... spelen betrekkelijk laag... Terwijl je toch verwacht eigenlijk dat daar... Uh... Ja, ik heb, uh, gisteren heb ik uh, de, de uh, hoofdjeugdopleidingen van EDO gesproken. Uh -huh. uh, Barry die voetbalt bij, uh, bij uh, United. Uh -huh. En um, uh, vergeleken met een aantal jaar terug... Um, gaat het wel de goede kant op. Um, de, de, de teams die gaan wel uh, uh, langzaam omhoog. En er vertrekken redelijk wat, uh, wat, uh, wat jonge jongens naar uh, bijvoorbeeld BVO's. Uh, er zijn spelers naar Haag vertrokken... Um, volgens mij ook nog naar Eindhoven en naar uh, Vitesse. Dus wat dat betreft, er zit al een stijgende lijn in. Ja, dat is dan wat Edo het meest treft. Hè? Als er dan bijvoorbeeld, zoals nu in die a junioren lopen een paar verschrikkelijk aardige voetballers... Ja. spelen tweede klas. Zeg ik dat goed? Kan ook eerste klas zijn. In ieder geval, ze zitten met HFC A2 in één pool. Mm -hmm. Hebben de eerste keer met 8-0 de tweede keer met 7-3 van HFC gewonnen. Terwijl die ploeg vorig jaar ongeslagen kampioen werd. Dus dat zegt wel wat. Ja. Maar daar liepen heel goede voetballers in. Ja. En die gaan dan weg. Ja. Die gaan naar BVO's. Ja, en dan is het nadeel. Er zijn natuurlijk ook een hoop jongens die, die het uiteindelijk niet, niet redden bij die BVO's. Ja, en die komen dan um, uh, niet meer bij een edel terug. Maar die komen dan... Um, ja, goed, wat je natuurlijk heel vaak ziet is uh, de, de, de clubs uit de bollenstreek die die, die ja. jongens uh, weten aan te trekken. Ja. Uh, ik bedoel, HFC heeft daar natuurlijk nu ook uh, enigszins wat last van. Wil zeggen, ja. Met uh, Donnie Verdam en Hidde. Um, ja. Uh, en, en Mike in de one En ja. Mike. En Mike. Ja. trouwens, uh, Rijnsburgse Boys, waar uh, de trainer naartoe gaat, hè? die staan negende. Uh -huh. dus. ja, het is, het is nog steeds zo dat. Um, nee, maar die zou, het bijvoorbeeld, die zou het niet halen. Nou, dan, uh, dan krapt hij zich achter zijn oren hoor. Ja, wat, wat mij wel nog af en toe verbaast, um, aan de ene kant en aan de andere kant ook niet, is dat um, de clubs uit onder andere de Bollenstreek, um, dat die wel meer aanzien hebben... Uh, dat jongens al die bij HFC spelen... dat er altijd jongens zijn die het als een stap omhoog vinden. Uh, terwijl als je het natuurlijk op dit moment... op de ranglijst kijkt... dan is dat nog niet het, uh, nog niet het geval. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar hè, dat heeft een andere reden. Die reden ken jij ook. Ja, die reden ken ik ook, ja. Ping, ping, ja. ping, ping. Dat is wel zonde. Natuurlijk. Ja, dat is hartstikke zonde. Ja, want in, ja, het mooie is... ik hoorde van de week dat bij HFC... Daar bestaan niet eens contracten. Daar is een gesprek. Er wordt een hand geschud. Prettig, prettig seizoen en that's it. Ja, ja, goed. Dat is natuurlijk in die, uh, bij, die, bij die clubs als Ruinsburgse Boys is dat, dat anders. Um, ja, en voor, voor, um, uh, voor HFC is het dan denk ik echt, echt doodzonde dat een jongen als Donnie Verdam dat die, uh, uh, weggaat. Want dat is wel een van de, um, uh, de sterke houders. Wel, ja, een, een, gewoon een, een, een bufflaar, maar ook voetballend zeer sterk. Ja, maar wat ik dus niet, niet begrijp, hè? Dus, dus Donnie gaat weg en Maaikje van der Ban gaat weg. Dat zijn echte uitblinkers in het team, laten we gewoon eerlijk zijn. Waarom wachten die jongens niet op een betaald voetbalorganisatie? Nou, ik weet dat um, um, uh, van Donnie Verdam, die heeft daar wel op gewacht. Uh -huh. Maar dat werd niet, uh, niet concreet. Um, hij heeft bijvoorbeeld ook uh, nog, nog heel even gewacht op, een, op uh, iets van een buitenlandse aanbieding. Maar ja, de, de, de, de, de, de aanbiedingen wat dat betreft, die zijn. De, het aantal is niet zo groot. Ja, en als er uiteindelijk een club als Rijsbeurs-Boys uh, langskomt, waar ook nog eens je trainer naartoe ja. gaat. Of Kratwijk. Precies. Ja. ja, voor HFC blijft het jammer. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat zowel Donny als Mike van der Ban. in iedere BVO mee zouden kunnen. Dat zeggen. denk ik ook. Als ik na, na, na, zal ik iets heel geks vinden? Zeggen. Als ik naar Ajax kijk. Als daar van de band zou lopen. Die kan zo in het eerste mee, hoor. Dan zit jij aan te lachen, maar dat is echt zo. Mm -hmm. En dat is met, met Donnie ook zo. Die kan zo in een eerste team spelen. Ja. Dat, zijn, dat zijn talenten. Ja, dat joh. zijn dat ook hebt... talenten. En daar kun je naar kijken. Gewoon ja. aan de Spanjaarden slaan zondag om twee uur mm -hmm. tegen WKE. Wat een geweldige pot wordt, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. We hebben inmiddels van Jonas, van onze geweldige vervangtechnicus van vandaag, een heerlijke kop koffie voor de neus gekregen. En volgens mij, Jonas, ja? heb jij een heerlijk nummertje klaarstaan voor mij. Speciaal op mijn verzoek. Dat klopt zeker. Dus het leven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 And Iedere week in de Wadertoren Sport praten we met de gast en vandaag was dat Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl over deze plaat van Sven Davis. Wat vond je? Een hele mooie plaat. En helemaal door de, door de omstandigheden van de, de afgelopen weken komt hij komt even binnen. Hij komt echt binnen. Hè? Ja. Het is alleen jammer dat die jongen geen kans krijgt op de, op de grotere media, want dat zou eigenlijk nodig zijn. Het is een schitterend nummer. Ik wou jou bedanken voor een uh, prachtige uh, watertorensport. Heerlijk praten over voetbal. Vooral over die vierde klasse. Maar ook over de derde klasse zaterdag. En ja. over HFC. En over Edo. En Je moet ongetwijfeld ieder weekend hartstikke druk zijn. Hoe maak je je programma? Um, we hebben op de, op de website links een, een klein kolommetje. Met de wedstrijden onze tips van deze week. En um, die, uh, dat, dat lijstje maken we aan de hand van... Um, uh, derby's, van uh, de stand. Um, nou, zulke, zulke zaken. Ja, goed, en zo deze week ook weer. Wat uh, staat erop? We gaan, um, zaterdag ga ik persoonlijk ga ik naar uh, De Brug. Ja. Um, de Brug is bezig met het laatste seizoen, voordat het ophoudt te bestaan. Ja. Um, en um, ja, zondag ga ik, ga ik zelf nu een keertje naar AFC. Ik ben er dit, uh, dit seizoen zelf, ik geloof ik nog maar, twee of drie keer geweest. Dus het is wel leuk om, om zondag weer zelf te gaan kijken. Ja, goed, en zo pakken we eigenlijk iedere week pakken we een lijstje. En dan schrijf je daarover waar ja. je geweest bent. Ja. Ben benieuwd. Ja. Heel erg bedankt. Ja ook. Martijn Prinsen. was hartstikke leuk. Ik kom nog een keer terug. Gaan we doen.